De Canadese autoriteiten hebben Duitsland bedankt voor de snelle uitlevering. In Alkmaar heeft een man bij het politiebureau 32 ramen ingegooid. Hij was gisteravond vrijgelaten, maar was zo boos over de gang van zaken... dat hij terugkwam en met stenen ruiten ingooide. Volgens de politie zat de man niet vast voor een misdrijf of overtreding, maar in het kader van hulpverlening. Hij was boos omdat hij het gevoel had dat hij tussen wal en schip was geraakt bij verschillende instanties. De man is opgepakt en zit opnieuw vast. Het weer nog vannacht droog, 8 graden. In de ochtend eerst zonnig, maar smiddags vanuit het zuiden meer bewolking met in het Zuidoosten ook kansen op een bui. Het wordt overdag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Goeienacht en welkom bij Dit is De Nacht van dinsdag 19 juni. Ja, zojuist uh, heeft u al met Lex uitgebreid kunnen spreken over de natuur, de blauwe economie. En ook de komende twee uren gaan we het hebben over de natuur. Alleen dichter bij huis. We gaan het namelijk hebben over... Huisdieren. En hoe belangrijk zijn dieren nou voor je? Nou ja, en maar wat we om je heen hebben. Ja? De hele dag niks. Dat is ook niks. beetje gezelligheid. beetje gezelligheid. Dat wilde wel in. Ja, dat was Jan Stam, bekend geworden via het programma Man bij het Hond. Hij heeft weinig contact met mensen, maar des te meer met zijn dieren, zijn koeien en zijn hond Pukkie bijvoorbeeld. Want alleen is maar alleen is zijn motto. Nou, herken je dat nou? Heb je ook een huisdier? Ben je niet per se eenzaam, maar heb je een huisdier en wat, wat betekent die eigenlijk voor je? Hoe ver ga je uiteindelijk in je dierenliefde? Nou, en, uh, We horen straks bijvoorbeeld hoe sommige mensen hun dier na hun dood zelfs laten opzetten. Dat is dan ook de vraag. Wat doe je eigenlijk met je huisdier als het eenmaal is overleden? Nou, uh, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Maar eerst muziek. Hier is Billy Paul met Thanks for Saving My Life. Thanks for saving my life. Dat was uh, Billy Paul. En hij zou het zomaar voor zijn huisdier kunnen hebben gezongen. Want uh, hij zal niet de enige zijn die, uh, ja, die zich eenzaam voelt. En troost vindt bij zijn huisdier. En dankzij zijn huisdier weer uh, vrolijk wordt. En, uh, en denkt van, je hebt mijn leven gered. Misschien herken je je daar wel in. Of gaat dat een beetje te ver om dat allemaal... Uh, van een dier te vinden, dat hij je leven redt, weet ik niet. Ik heb zelf er weinig ervaring mee, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb geen huisdier. Ik ben opgegroeid met, uh, wel met vissen en vogels. Maar ja, die zeggen niet zoveel, daar doe je niet zoveel mee. Die zitten in een aquarium of in een, uh, in een volière. En zelf heb ik thuis eigenlijk helemaal geen huisdier. Maar uh, daarin ben ik denk ik eerder een uitzondering dan de regel. Want die hoopt bijvoorbeeld hier achter het, raam. achter het raam, die heeft twee poes en een hond. Daar heb ik al een aantal mooie verhalen over gehoord. En uh, nou misschien, uh, misschien herken je zelf wel iets over, uh, in, uh, in de liefde voor een huisdier. De vraag van vannacht is vooral, hoe ver ga je eigenlijk in die dierenliefde? Uh, wat doe je bijvoorbeeld als je dier is weggelopen? Of het is ziek of gewond of nog erger, je dier is overleden. Steeds meer dierenliefhebbers laten namelijk hun hond of kat na de dood opzetten. Zo geven ze het dier weer, een, uh, waar ze zo een gehecht aan waren geraakt... weer opnieuw een plekje in hun huis. Televisieprogramma 1 Vandaag zond er onlangs een reportage over uit. Laten we even luisteren naar een paar fragmenten. Een emotioneel moment voor Marcel Kroese. Vier maanden geleden is Pussy overleden. Goedemiddag. En nu komt hij hem in zijn oude, volle glorie ophalen. Hier ook alles goed? Alle. Ja, is Ja, nieuwsgierig, ja, heel benieuwd. Ja, daar kan Ik heb zo goed uh... geslapen vannacht. Oh. Ja, dat ja, gebeurt toch. al dus... dat gebeurt dan toch, hè, na zo'n tijd. Ja. Kijk eens. Kijk eens, hier. <laughs> daar, daar is hij weer. Smaken. Zo, dat is mooi geworden, hè. Nou. Hé, Hele... man. Ja, hij ligt er echt zo bij, zoals hij er ook bij uh... Dus hij is na nou ja, ja. Weet je wat het, het is? Als, je, als het zo'n mooi beestje is... dan is het ook zonde om dat te laten vergaan, hè? Dat, dat er niks van overblijft. Ja. En zo, zo leeft het beestje eigenlijk weer een beetje voort. Monique heeft ze al in 2005 haar rottweilers Wanda en Wodan op laten zetten. En daar is een bijzonder verhaal aan verbonden. Ik was in verwachting. Toen heb ik mijn kindje verloren. En uh, toen hebben we eigenlijk Wanda gekocht... Ja, en Wanda is gewoon net toen mijn, ja, mijn kindje geworden. En die ging overal mee mee, uh, op de Bromma, in mijn binnenzak. En uh, ja, zo is dat eigenlijk gekomen. Geniet je daar dan nog van, elke dag, toen van de hun? honden in de kamer? Ja, ja absoluut. We gaan overal mee mee, hoor. Ja, ik ben gescheiden, maar ik heb niks meegenomen. Het enige wat ik mee heb genomen, is mijn auto en mijn twee honden. Ja, die heb ik echt meegenomen. En praat je ook met ze? Jij ja, zou denken dat ik ben gek. <laughs> ja, maar ja, ja, ik doe dat nog wel, ja. heel raar is dat. Ja. Ik, uh, ik geef ze ook een ei over de bol, ik stofzaag ze af. Ik, uh, ja. Een dier wordt eigenlijk uh, is, wordt een deel van de familie, wordt je eigenlijk opgenomen. Kijk, het wordt ook meer, het is niet meer zo'n taboe. Het wordt ook iets meer gedaan als uh, vroeger, zeg maar. Ja goed, sommige mensen blijven het toch rare vinden. Maar ja, het is ook meer een roofwerking. Kijk, nee. de een zet zijn urn, de ander zet de foto. Ja, de ander laat dus zijn huisdier opzetten. Vijftien jaar lang hebben Marcel en Pussy lief en leed gedeeld. Hij was radeloos toen hij hoorde dat het diertje terminaal ziek was. Dus ik heb een beetje de ijsberen door de woonkamer. En op een gegeven moment drong hij tot me door van... hé, hey, Frank, misschien is het wel leuk om het te laten opzetten. En onmiddellijk viel er iets van me af. En voor het mooiste overzicht, het mooiste plekje in de woonkamer... heb ik hem hier neergezet. Ik kon die prachtig uh, de boel overzien. En dan heeft Marcel nog een laatste wens. Ooit gaan Pussy en de nieuwe kat Pippi opgezet en al, mee het graf in. Ja, het zijn mijn, mijn beste kameraadjes geweest al die jaren dan. Dus dan gun ik het ze wel om met me mee te gaan. Lijkt me leuk. Ja. ja, je dier opzetten na zijn dood. Of zelfs je huisdier meenemen in je graf. Dierenliefde die doorgaat na de dood. Gaat dat niet een beetje ver? Nou, Theoloog Nieke Dijkstra vindt van wel. En Elspet Gutenke en Margie Fixer spraken er met haar over in Dit is de Dag. Love and marriage, love Achter de and voordeur. Marriage. No, sir. Ja, en achter de voordeur bevinden zich ook vaak huisdieren... en ook wel eens dode huisdieren. En daar gebeuren tegenwoordig bijzondere dingen mee. Nienke Dijkstra, wat is er aan de hand? Ja, huisdieren worden voor van alles en nog wat uh, gebruikt nadat ze dood zijn. Uh, voorbeelden zijn dat ze in de kunst een, een plek krijgen. Dat kunstenaars er iets mee doen. Zoals die kat Orwell, die uh, nu een vliegende kater is. Terwijl die dood is. Uh, een We ander voorbeeld... is foto's in de krant daarvan. Ja, een ander voorbeeld is... Um, dat vind ik eigenlijk nog... Uh, intrigerender, is dat die uh, mensen hun dieren na de dood uh, laten opzetten. En dat het dier als het ware dan blijft in huis en toch zijn plekje blijft innemen. Ja, ik zag inhouden. wel eens van die urnen bij mensen. Ja. Van, dit is de cavia, dit ja. is de kat ja. en dit is uh, ja. oma. Dit is oma. Ja. Oh ja, ja zo ja. gaat het echt. Ja. Ja. Maar, uh, maar dat, dat is alweer voorbij. Dus de ja. nieuwe nou, ja, opzetten. Ik weet niet of dat helemaal voorbij is, maar dat opzetten is de laatste tijd ook nogal in het nieuws geweest. Uh, ja. En dat je dus nou ja, je poes na een drie weken weer terugkrijgt. Ja. En uh, mensen helemaal snikkend die poes weer in uh, ontvangst nemen. Ja, Omdat en die... die zo lijkt. Ja, wat, wat, uh, wat zegt dit eigenlijk dat we dit dus doen? Dat we dit met dieren hebben. Die misschien die extreme behoefte om zo'n dier bij ons te houden. Wat zegt dit eigenlijk over ons als mensen? Bij die mensen met hun huisdieren. En de manier waarop naar dieren gekeken wordt in onze samenleving. Daar heb ik soms wel eens vragen bij. Dan denk ik wel eens van... De, de, dieren worden soms gelijkgesteld aan mensen of zelfs hoger. Van, nou, Mijn hond is me tenminste trouw en mijn hond is betrouwbaar. En ik heb eigenlijk meer met die hond dan met enig ander mens. En dan wordt het wel een beetje een tragiek ook in mensenlevens. Ja, en, advocaat uh, Michel van Daedselaar, ja. geen kinderen, wel een huisdier? Nee, nee. ook geen huisdieren. Uh, dat laat mijn werk helaas niet toe. Uh, dat zou heel erg uh, sneu zijn voor het arme beest. Wel bij mijn ouders een hele lieve Duitse herder, Maar ik zou er toch niet aan moeten denken dat ik die na zijn dood uh, bij mijn ouders... Uh, op ene andere kast terug. Of naast de bank, misschien de bank. Nee, nee. Of zelfs aan tafel. Nee. Ah, dat, komt ja, dat komt voor. Ja, maar dat komt voor. Maar ik vind dat serieus wel een soort tragiek. Dat, dat, uh, dat kennelijk er zoveel eenzaamheid soms kan zijn. Dat mensen, nou ja, dan maar in plaats van een vriend of een vriendin of een kind uh, zich zo op hun uh, huisdier uh, richten. Ja. Is ah, dit nee. dan nog een stadium voor wat je ziet met. met uh robothondjes met Japanse ouderen... die daar ook mee omgaan alsof het gewoon ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja... ja. En knuffels. Is, en ja. Het ligt toch een beetje in dezelfde. Maar je zou toch ook kunnen zeggen. Nou, ja, de, de kat was. twintig uh, jaar lang. Uh, toch een prettig onderdeel van het gezin. Nou is die overleden. Nou, we zetten hem in de boekenkast. Ja, ja. dat is dat ja. toch ook. Ja, nee, eigenlijk, dat is dan een hele nuchtere manier. van ermee omgaan. Maar dat is de praktijk niet. Nee. En de meeste mensen die zo nuchter zijn. zetten hem niet in de boekenkast. Nee, maar toch, hè, nee. u zegt van eigenlijk is dat toch raar? Je kan ook inderdaad ook zeggen. ze lekker die kat opzetten. Maar het feit ook dat mensen. dieren als grotere vrienden zien. dat denk ik. Um, het is een groot probleem, eenzaamheid. Als dit de oplossing is voor mensen. Yeah. en yeah. dat een dier hun beste vriend wordt, prima yeah. toch? Nou ja, ik blijf daar verder ook af. Uh, en ik ken mensen ook wel in mijn directe omgeving. bij wie dit het geval is. En, dan... en die nu luisteren en die nu denken. Misschien moet je nou, wat vaker bij zo'n bezoek Lekker. Lekker. Lekker. En, uh, en waarvan ik dan ook denk: van nou ja, goed. je hebt ook heel veel aan zo'n beest. Het is ook zo. Uh, maar goed, die vraag heb ik er wel bij. van in hoeverre leidt het je misschien ook wel eens een beetje af van. nou ja. Het leven leven. Zijn ja, dat dan ook, ook mensen die dan na de dood van dat dier... en opgezet en wel toch nog ook een ander dier nemen? Een, een volgende kat of een volgende hond? Um, of blijven ze zo gehecht dan? Nou, wat ik daarvan heb gezien in die televisiereportage... Het, nee, dan was er niet nee, een ja. nieuw beest gekomen. Nee, nee. Nee. Theoloog Nienke Dijkstra vindt het dus op een bepaalde manier... tragisch als dieren de plek innemen van mensen. Als eenzame mensen een betere band hebben met hun hond of poes... dan met welke mens dan ook. Nou heb ik zelf geen huisdier. Dus, uh, en ik denk dan, ja, dat kun je wel tragisch vinden. Maar uh, eigenlijk wil ik het vannacht gewoon ook een beetje proberen te begrijpen. Wat, wat verband kun je eigenlijk hebben met een huisdier? Hoe, uh, wat voor verhalen uh, zijn daarover? Welk verhaal heb je zelf? En uh, is je huisdier misschien uh, overleden? En wat, wat heb je daar dan mee gedaan? En, en heb je daar achteraf spijt van? Of ben je daar juist blij mee? Uh, of is je huisdier nog niet overleden? En hoor je dit verhaal en denk je... Ja, dat is, dat is ook iets voor mij. Of juist helemaal niet. Hè? En je, je huisdier opzetten. En, en een nieuw plekje geven in de kamer. Bel met je verhaal. Dat kan naar uh, het gratis nummer 0800-1121. Via Twitter kun je ook reageren. Gebruik dan de hashtag... Hekje, dit is de nacht. En uh, mailen kan ook... En nacht, Maar als je in de uitzending mee wilt praten... is het het makkelijkste om even te bellen. 0800-1121. Maar dan nu eerst de winnares van de Amsterdamse Popprijs 2010... Grote Prijs van Nederland 2011... en 3FM Serious Talent in dit jaar. Hier is Joris Zwart. Dory Zwart was dat, Secretly Sleeping. En we praten vannacht over huisdieren. He, hoe, uh, hoe ga je eigenlijk om met je huisdier als het, uh, als het weggelopen is? Of als het overleden is? Wat verband heb je eigenlijk met je huisdier? Hoe, hoe bijzonder is die voor je? Daarover uh, gaan we praten en we uh, gaan beginnen met, uh, met Ria. Goeienacht, Ria. Dag. Met Ria. Vertel, wat, wat voor huisdier heb je? Uh, ik heb katten. Katten. Wie, ja. kun je de radio even zachter zetten? Nou, die heb ik al zachter. Oh, oké. Okay. Dan zal die. Uh... Ah, sorry, ik moet even hoesten. Oké. Okay. Zeg maar, je hebt, je hebt altijd katten gehad? En... Ja, mijn hele leven lang. En hoeveel heb je er nu? Uh, nu nog twee. Oké. Okay. En uh, die zijn ook al een beetje oud. Ja. En uh, ik hoop dat ze nog lang bij me mogen zijn, natuurlijk. Ja. Maar ik heb zelf. Uh, toch wel, de leeftijd. Van, uh, ja, ik heb altijd vanuit het uh, kleins af aan, hè? dat ik katten klein waren, heb ik ze in huis genomen. Oké. Okay. En, en toen toe, toe je, toe, toe je kind was, had je, toe, hadden jullie toen ook al huisdieren in huis? Ja, altijd. Ja, precies. Dus je bent er echt ook mee opgegroeid. Ja, mijn hele leven lang. Ja. En, ja, en, heel en prachtig. Wat, wat, wat, wat betekent zo'n uh, zo kat voor je? Nou, dat geeft zoveel liefde en eigenwijzigheid. En ja, uh, ja uh, als ik erover vertel, dan uh, ja, dus smelt ik eigenlijk. Of, of moet ik eigenlijk zeggen, uh, de poes? Of moet ik eigenlijk een naam zeggen? Want die kat klinkt, klinkt niet zo aardig. Of... Nou, nee hoor. Je mag gerust <laughs> kat zeggen. Want ja? Het zijn ook katten. <laughs> dat ja. zijn het gewoon, ja. ja. En niet poes, want dat is een vrouwtje. Ja, oh, ik, altijd, het zijn mannetjes. mannetjes. Oh, oké. Okay. Je hebt graag de man om je heen. <laughs> Oké. Okay. Hey, en uh, hoe heet je, de, je huidige kat? Mijn huidige kat heet Rodie en Teddy. Hoe zei je? Rodie. Rodie. En dat is een rode. Ja, ja. En, en Teddy, dat is zo'n uh, ja, zo teddybeer. Oké, okay. dus je hebt er twee, ja. Rodie en Teddy. Ja. En, en uh, zijn ze, zijn, hebben ze een heel verschillend karakter dan ook? Ja, allebei. Tuurlijk. Ja. Maar ik hou evenveel voor zorg. Ja. Want de ene rode, die is... Uh, ja, die vernielt alles. En uh, ja, dat heb je dan, hè. En, uh, ja. Maar ja, ik, ik neem altijd katten. En het maakt niet uit wat ze mankeren. Maar, of het uh, nou goed of slecht is, het maakt niet uit. Ik... Uh, Neem ze in huis en ik uh, draag ze tot het einde. Want uh, heb je deze gekregen als kittens of, of uh, uit het asiel? Of? Nou, allebei als kitten. Oh, ja. En niet gekregen, gekocht. Oh, ja. Maar dat waren weer, uh, de een is goed, maar de ander die was zo doorgefokt uh, uh, Ja, met geld verdienen, weet je wel. Maar ja. dat beestje dat blijft toch bij me. Totdat hij uh, sterft hoor, want ik zal er alles aan doen dat hij bij me blijft. Ja. Of ik moet natuurlijk zien dat het niet meer gaat, dan uh, en... laat ik hem inslapen. Maar ze zijn, uh, de ene is nu negen jaar en de 8, andere is acht jaar. Ja. En ik hou ontzettend veel van ze, maar ik denk niet dat ik er nog aan begin. Nee, nee. Oké, okay. en... en... Uh, nou ja, je hoopt dat ze nog een paar jaar meegaan. Maar uh, wat, wat zou je dan. We hebben net in de reportage gehoord dat mensen tegenwoordig steeds vaker voor kiezen om een beestje op te zetten. Nou, oh, dat vind ik walgelijk. Ja, vindt u geen, geen goed, vind je geen goed idee? Oh, dat is zo walgelijk. Hmm. Oh, dat vind ik. Nee. Wa waarom dan? Ja, ik... dat doe je toch niet? Ja, dus ik. Ik geloof wel dat er mensen zijn die dat wel doen. Maar ja, ik doe het niet. Nee, ik nee. heb van al mijn beesten gehouden. En ze zijn uh, heb, allemaal oud geworden. Heb je er wel foto's ergens van in je huis? Ja. Ja, ja die heb ik wel. Ja. Natuurlijk. Herinneringen? Hele grote foto's. Die hangen hier van al die beesten die ik gehad heb. Maar uh, nee. Uh, uh, crematie. Crematie. Uh, ja, je, je zorgt voor een goede afscheid van die uh, beesten. En, uh... ja. ja, want dat, dat gaat zo met, met crematie ook en alles? Dat gaat niet gewoon ergens in een. Uh, in de gat? Ik heb geen idee hoor. Nee hoor, maar uh, dat zit wel goed. Ik hoef het niet opgezet te hebben. En, uh, nee, ik, uh, ik heb van alles bezig gehouden. En ik. ben bang dat ik na deze twee katten. Uh, er niet meer aan kan beginnen omdat ik zoveel aan die beesten hecht. Ja, is het. is, dat, is ik word dat, ook ouder, hè? Is het. natuurlijk. Uh, van het begin tot het einde voor die beesten. wil je het. Uh, ja, uh, ja. ja. Dus Het is, het is de het moeite. Het wil maken voor mezelf en voor ja. hun. Ja, dus de, de zorg die je daarin hebt. Wat ja, je misschien. Precies. Maar het is ook. hoor ik je zeggen. emotioneel uh, gezien. Uh, dat je niet. Ja. Op, dat je ik dat te groot Ik zo vaak afscheid moeten nemen. Maar nou. Ze zijn allemaal oud geworden. Nou. En als deze beestjes van mij, die zijn nu 8, 9 jaar. Ik hoop dat ik er nog 5, 6, 7, 8 jaar van kan genieten. Maar daarna begin ik er niet meer aan, omdat het. Ik kan het zelf eigenlijk dan niet meer aan. Hè? Want je doet het zo goed voor die beesten. Maar het is ook een hoop werk. Ja. Zei Maria, is het nou nu anders hoe je je nu hecht aan Rodi en Teddy... dan vroeger met je eerste kat? Ja, het ging wat makkelijker. Je kon het allemaal beter. Ja, maar ik, ik bedoel ook vooral hoe je je emotioneel eraan hecht. Dat je, dat je nu zegt van, nou ja, ik ga niet nog een keer eraan beginnen. Uh, dus, vroeger ging het zo, zoals het in het uh, hele doen en laten... Uh, je wordt wat ouder, het is wat moeilijker om die kattenbakken schoon te maken... om ja, het kort het op te ruimen, om uh, weet ik wat allemaal. Ja. En dan meen ik serieus. Ja, want je zei net ook een van de twee. Is dat dan Rodi of Teddy? Die maakt de hele boel kapot? Ja, Rodi. Die Rodie. maakt hele ja. boel kapot. Ja, dat dacht, dus het, dat dacht ik ergens, ergens al. Dat heb ik ergens al gedaan. <laughs> en rode hij acht jaar... Ja. Hey, en, en ik begin nog steeds niet aan een nieuw bankstel en gordijn. gordijnen. Nee, want, want, uh, daar was ik ook nog wel benieuwd naar. Van, wat, wat, doe je allemaal, wat heb je allemaal over uh, voor je huisinrichting, aanpassingen in je huis enzovoorts voor je, voor je ja, huisdieren? Ja, dat is echt waar, joh. Mijn bankstel, dat is helemaal verkrat. En ik verlang naar een nieuw bankstel, maar ik wil mijn beesten nog liever langer hebben leven... Als uh, ze moeten me maar uh, met de korreltjes uitnemen als ze hier komen. Mijn bankstel is helemaal verkrast ja. door die katten. Ja. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want ze mogen zich uitleven. Ja. Maar uh, daarna begin ik daar uh, denk ik niet meer aan. Nee. Okay. Of het moet een uh, zwervertje zijn. Nee. Hey, en Ria, opzetten ga je dus niet met Rodi en nee, Teddy. Maar nee, wat. Uh, nee, nee, nee. En, en, en die, die en Marcel, hè, die we net in de reportage hoorden, die zei zelfs: uh, ik neem ze mee in mijn graf. Oh nee, nee. Nee, nee, nee niet nee, voor jou. Hoor, maar wat, ze wat... hebben hun eigen goede leven gehad. Precies. Dan, en net zoals uh, ik plezier heb gehad van hun. Nee, dat doe ik niet. Nee, en wat ga je wel doen met, uh, met Rodi en Teddy als ze overleden zijn? Uh, ja, uh, mijn huis opnieuw inrichten, denk ik. Met een nieuw bank stellen. Maar ja, ik hoop ja, ja, ja. dat dat nog heel lang gaat duren. Ja, en de katten zelf gaan uh, worden gecremeerd. Ik denk nog vijf, zes jaar, hoop ik. Ja, de de, de katten de kat worden gecremeerd dan, uh, als ik het goed begrijp. Uh, ja, daar wordt goed voor gezorgd na ja. hun dood. Ja, maar daar ook, ook niet iets van as in de urn mee of zo. Dat, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee Gewoon. Uh, Nee, wat maken afspraken en gaat zo... Ja, ja, uh, ze gaan ja, niet in de vuilnisbak. En, uh, en, uh, en foto en herinneringen is dan alles wat overblijft? Ja, ja. dat hangt allemaal ja. nog hier. Goed. Ja, tuurlijk, ook van, uh, van ja. 20, 30, 40 jaar geleden. Dat, ik ik wou, wou, was ja, bijna bang dat je 20, 30, 40 katten ging zeggen, maar dat <laughs> valt <Nee>. nog niet. <laughs> hey, Ria, bedankt nee, voor je verhaal. ik doe het niet meer. En, en, en, nog, nog één klein vraagje. Heb je nou ook heb je geen muizen? Sinds je eh, eh, jij hebt natuurlijk altijd katten, nee, het katten, Nee, want ik, ik had er wel één En ik, oh, ja. ik lees net op mijn uh, Facebook dat mijn vrouw uh, uh, blij meldt dat de muis is overleden. Dus, uh, Ach, of, het, of het nou de muizenval was of de, de, de korrels. Ik heb, nou, er, ik heb, ik heb, ik heb uh, dus nu toch, muizen... toch een overleden huisdier, uh, Ria. Ja, het zal de muizenval Ach. wel zijn geweest. Want uh, ja. katten die binnen zijn vreten krijgen, die maken muizen binnen niet dood, hoor. No nooit binnen? Nee? Nee, ben je okay. gek? Okay. Als er vliegen in huis is. Ja. Dan zijn de katten onrustig. Oké. Okay. Dus katten gaan liever naar buiten. Ik versta oh. je heel slecht. Joh. Oh, katten jagen liever buiten, zeg je eigenlijk. Ja, ja. toch wel, hè? Hey, Ria, ik wil je hartelijk bedanken voor je verhaal. Nou, geen dank. En uh, goeienacht nog. nog. Ja, jou ook een goede nacht met uh, okay. Rodi en Teddy. Dag. Dag, Ria. Dag. Petra uit Hoofddorp. Ja, goeie nacht inmiddels. Ja, ik wil je... je even controleren met je overleden muis. <laughs> ja, ik was er erg aan gehecht geraakt. Ja, dat was ik op voor. Nou, vooral, het... vooral je kaas natuurlijk. Uh, nou, ik had, ik had er eigenlijk nog geen... Ik, ik heb nog helemaal niet gezien dat hij heeft lopen knagen. Ik denk dat hij ergens anders eet of zo. Ja, een maar het, raar is, verhaal, uh, maar. het is warm buiten. Ik had ja. uh, van de week een muis uh, bij mijn raam uh, buiten. Oh. Die zat naar binnen te kijken. Oké. Okay. Dus, <laughs> Schattige beestjes eigenlijk, hè? Ja, het zijn hele grappige <laughs> beestjes. Maar ja, weet je wat het ja. is? Het is allemaal schepsel van gods, hè? Zeker. Dat ja. moeten we niet vergeten, denk ik. Nee, nee. Dat is dus, zo. is uh, wel uh, belangrijk, denk ik. En, en hoe bedoel je dat dan? De, de, vooral dat je ervan kan genieten nou, of dat je het in ja, perspectief kijk, moet zien? Uh, uh, nou die heeft toch ook alle dieren meegenomen uh, in de ark. Ja, Nee, ik ken de bijbel hè? Ja, ik, ik hoor het. Maar wat ja, ja, wil je er? Mee, wat, wil jij toch ook? wat wil je er precies mee zeggen? Ja, die ken ik ja zeker. Nou ja, dat we toch de dieren ook moeten respecteren in hun ja. Oké. Okay. En dat we ja dat soort dingen denk ik niet uit de oog mogen verliezen. Maar, maar is dan mijn eerste vraag. Moet je een, een dier dan überhaupt wel in huis nemen? Uh, een hond is gedomesticeerd en een kat ook. Ja. En uh, dat is door de mensheid uh, zo gecreëerd natuurlijk, hè? Ja, en dat is nu en... eenmaal zo, dus dat kan wel. Dat, dat kan, dat kan. Uh, maar je moet ze wel uh, dier laten. Ja. En je moet ze niet uh, gaan uh, opvoeden zoals in Amerika... met jasjes aan en schoentjes aan en kleertjes ja. aan... Nee, dat gaat te dan, ver. Dan, raak je, dan raken de dieren hun zijnswijze kwijt. Ja, dat is ook natuurlijk een beetje de vraag op een gegeven moment. Uh, gaat het toch om het dier of gaat het om zijn baasje? Ja, nou ja, de baasje wil pronken met, met de dieren nee. die ze hebben. En ik denk dat dat geen goede zaak is. Nee, nee. Maar dat is mijn uh, visie. Ja, het, ja, ja. Het, zit, het zit denk ik vaak ook een bepaalde tragiek achter, hè, denk ik. Uh... ja. Mensen die graag misschien eigenlijk een kind gehad hadden willen hebben? Nou, ze hebben vaak zelf Zou ook niet? nog kinderen. Oh, oké. Okay. Kijk, als ik, uh, ik kijk vaak op uh, National Geographic naar C.S.A. Milan. Ja. Dat is die hondenfluisteraar. Ja. En als je ziet wat af en toe mensen uh, uh, hun honden laten doen allemaal... dan denk ik van ja, je ziet al bij het begin af aan dat het goed gaat. Hm, hm. En dan gaan ze hem inroepen om hulp... Ja. Maar hij zegt ook: van ja, ik moet eerst de mensen opvoeden. En de dieren moeten het leren. Ja, ja. En dat is nou precies wat ik bedoel. Ja, dus je moet, je moet wel degelijk de opvoeding van een hond serieus nemen, maar het is wel een hond en geen ja. kind. Ja. Het is een dier en het is een hond en het is geen kind. Ja. Ik, ik zal mijn honden nooit als uh, lid van de, van de familie uh, beschouwen. Nee, oké. Okay. Wat, wat, hoeveel honden heb je eigenlijk, Petra? Ik heb er op dit moment nog één. Okay. En ik heb inmiddels vier gehad. Oké, okay. en, en hoe heet degene die nu nog bij is? Uh, ik heb Cindy, uh, dat is een uh, Mechels Die heb ik uit het asiel gehaald. Oké. Okay. En dat is ook de laatste hond inmiddels. En, uh, ja, er komt er geen een meer na? Nee, er komt geen een meer na. Maar gezondheid laat er niet toe. En als mijn gezondheid er niet toe laat, is het voor dieren het dier ook niet goed. Nee, dat is zo. Ik nee. ja, nee. kan niet meer met wandelen en... Uh, ja, de sport kan je niet meer beoefenen, dus dan houdt het ook een beetje op. Ja, hey, en, en, en um, hoe ver ga je eigenlijk voor je huisdier, bijvoorbeeld, als Cindy ziek is? Gewoon naar de dierarts. Ja, ja. maar, maar uh, uh, opereren ga je zover? Als het nodig is wel. Ja, zo, zo nee, gehecht ben heb, je wel ik naar. Heb een, ik heb een Duits verhaal gehad met de maagdorsie. Dan is die maag uh, omgedraaid, maagkanteling ja. heet dat. Ja, die moest gewoon geopereerd worden. Ja. Dus dan moet je dat wel doen, denk ik. Oké. Okay. Je kan moeilijk laten doodgaan. Ja. En nou hoor ik ook verhalen over ziektekostenverzekeringen speciaal voor dieren. Die zijn er al jaren. Die ja. Die zijn al 20, 30 jaar. Ja, en heb je die ook? Nee, die heb ik niet. Nee, dat, dat gaat dan weer te ver of, of zoveel kost het dan ook weer niet? of ik heb een uh, nicht, die is uh, dierenarts, dus dat scheelt Ah, me. it's all in the family. <laughs> Handig. Ja, ja, Handig. Ja, toevallig wel. Ja. En, en, en, en wat doe je aan, je aan je huis? Pas je je aan in je huis? Nee, ik, je... Ik, pas, ik, ik pas me absoluut niet aan. Nee. nee dat, uh, dat is, kijk, je moet, de hond moet zich aan jou aanpassen, niet jij aan de hond. Zo is het. Gewoon dus opvoeden. Ik ben, ik ben er wel <laughs> strikt in, hoor. Ja, ja, maar de, de Cindy luistert dan ook goed naar je? Uh, ze is wel een keer of twee inmiddels weggelopen, ja. Oké. Okay. <laughs> verder gaat het verder gaat goed. Oké, okay, weggelopen. Waarom dat dan? Ja, nou ja. Teken. ja ze, ze wou een ommetje maken, denk ik. Ah, oké. Okay. Rijkte de weg kwijt of zo? Uh, nou, ik, een hond raakte de weg niet zo gauw kwijt, maar uh, ze dacht: dit gaat goed zo. Ja. Ja, ze houdt van de vrijheid. Ja, ja mm. precies. Ja. Die, okay. die is de hond van mij die wegloopt. Dus wat mm. dat betreft... Uh, ja, hier hebt er ook niet van jongs af aan. Dus dat... Uh, ja. Oké. Okay. Nou, en, en, en stel je voor dat Cindy overlijdt? Wat, nou, wat... dan wordt ze gewoon gecremeerd en, okay. ja. en dat zit. Uh, Oké, ja. dat... Ja, dat... En, en, uh, en, en gaat het dan... Want, even voor mijn beeld, die crematie is dat... Een, een, een, soort, een, een soort medische technische handeling? Of, of zit daar ook een, een, een ritueel bij? Nee, joh. Nee, gewoon, gewoon je levert de hond in en je neemt de afscheid. Kijk, en het. gaan we naar de dieras, slaat erin, slapen. Uh, gewoon rustig. En, uh, en dat is waar je afscheid neemt? En uh, dat is waar ik afscheid neem. Ik ga niet uh, bloemetjes doen of weet ik veel wat. Nee, dat doe ik nee. niet. Er wordt ook gewoon samen met andere huisdieren gecremeerd. Hè? Dat gaat niet nou. apart of zo. Ja, Oké, okay, dan, dan doen ze een hele dat, heel stel uh, in één uh, keer. Dan loopt het ook zo in die prijzen. Ja, ja. En uh, ik, ik ben er gelukkig een beetje nuchter in. Ja. Nou, nou, nou hoorde ik in het, in het vorige uur in Casaluna iets over maden die uh, karkassen kunnen omzetten in eiwitten. Ja, nou. Uh, uh, Misschien is dat nog een idee. Nou, nee, dat doe je nog iets goeds voor de wereld? Nou, dat vind ik nee. allemaal overdreven. Is dat een na-idee, als dat met Cindy gebeuren zou? Uh, nou, dat, dat, dat soort dingen gaat mij wel te ver. Ik vind cremeren nee. nog, nog op een, een, een, een eerlijke, fatsoenlijke manier. Ja. En uh, gekke dingen, dat, uh, dat is aan mij ook niet besteed. Oké. Okay. Uh, kijk, het graf van mijn moeder is ook inmiddels geruimd. Ja. En uh, ja, moet ik daar dan ook bepaalde ideeën bij hebben? Ja, nee. Dan, uh, ja. Ja, dan gaat de psyche van de mens natuurlijk wel... Uh, uh, ja, die dat... krijgt het al wel op een duveltje, zal te ja. zeggen. Dat gaat, dat gaat al een beetje te ver uh, ja, voor je. en ik had nog een opmerking over die theologen. Ja, Nienke Dijkstra. Ja, ja, ja. ja. Kijk, ik heb uh, heel simpel, ik heb Duitse herders genomen in, uh, in mijn leven. Op ja. de eerste plaats om mij op een bepaalde manier te beschermen. Mm -hmm. En op de tweede plaats, ik woon alleen. Ja. En uh, via de hond kom je bij de hondenvereniging en ontmoet je mensen. Kijk eens aan, dus die hond die Kijk, helpt je, je uit je isolement juist. Juist. Kijk, ik, uh, ik ben transseksueel geweest. Uh, ik ben nu vrouw en je hebt op een bepaalde manier bescherming nodig. Ja. En uh, ja, een dier kan je ook uit je isolement helpen. Ja, je kan ook ja. mensen ontmoeten. Ja, want haar vraag was, leidt zo'n dier je niet af van het leven te leven? Maar jij zegt eigenlijk, nee, nee helemaal nee. niet. Juist, dat dier helpt me om onder de mensen te komen. Ja, ook. Ja. En uh, kijk, je ontmoet mensen. En ik heb uh, twee hele goede vriendinnen uh, inmiddels. En uh, daar ga ik ook mee om. Ja. Maar die komen wel van de ondervereniging. Ja. Nou, dus, goed, en, uh, goed te horen. Je staat gewoon, nee, maar je staat gewoon in de wereld. Kijk, ik ja. bedoel... Uh, er is zoveel wat ik wel doe. Ja. En uh, je bent in ieder geval niet alleen thuis. Ja. Sinds, uh, als je hoort hoeveel... Uh, Huisovervallende tegenwoordig zijn. Ja. ja, dan ben ik blij dat ik een grote hond in huis heb. Ja, ja maar, maar kun je er iets bij voorstellen? Eh, mevrouw Dijkstra reageerde natuurlijk uh, op, uh, op het verschijnsel van je dier opzetten. Nou, kun je nou, je voorstellen dat. Daar hoeven we het niet over. Ja, hebben. Want, want dan, dan gaan mensen natuurlijk wel zo ver in hun uh, band met een huisdier dat je misschien wel. Dat de conclusie misschien wel logisch is van, uh, nou ja, kennelijk hebben ze nou, niemand anders. Ik, ik, dat die mensen uh, kijk je hebt je hebt ook de term verlatingsangst hè ja en ik denk dat die mensen op een bepaalde manier een beetje verlaat, verlatingsangst hebben ja het is een psychologisch verschijnsel ja hey, ik ben ik ben wel heel benieuwd naar naar iemand die uh, die het wel heeft laten doen ze huisdier opzet of die dat wel overweegt en die, uh, ik ben, ja, ik zou het gewoon willen vragen, eigenlijk ook, hè? Zou je, zou je niet? Van, van waarom, wat is, wat is je, je motief? Ik, ik ja, denk dat ik. ik uh een verlatingsangst is. Ja, ja. Nou, Want die mensen hebben dus ook geen ander huisdier in huis genomen. Nee. Weet je wat ik doe, Petra? Ik, ik ga gewoon even een oproepje doen. Ik hoop dat iemand, iemand belt die, uh, ja, ik die, ben uh, die zelf dat heeft gedaan of dat overweegt. Uh, dan, uh, dan komen we er misschien wat meer over te weten. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik wil jou elk geval bedanken voor je verhaal, Petra. Graag en veel plezier nog met Cindy. Ik luister. even. Hoi. Ze nog heeft. Yo, hoi. Yo. Ja, dus bij deze uh, heb jij zelf je huisdier laten opzetten na zijn overlijden. Of, uh, of overweeg je dat te doen. Waarom dan eigenlijk? En uh, nou ja, bel, bel met dat verhaal naar 0800-121. Maar je mag natuurlijk ook bellen als je, als je zegt nee, dat doe ik niet. Maar ik heb wel een huisdier. en, uh, Nou ja, wat, wat doe je dan met je huisdier als het is overleden? Of nog bij leven? Wat heb je eigenlijk allemaal over voor je huisdier als het ziek is? Of... Als het, uh, als het weggelopen is, als, uh, wat, wat doe je allemaal in je huis voor je huisdier? Wat, wat heb je allemaal over voor je huisdier en, uh, en wat betekent het voor je? Bel 0800-1121, uh, dan, uh, dan praten we er zo meteen over door. En dan nu eerst, uh, raindrops keep falling on my head. Dit is B.G. Thomas. Are on my head. And just like the guy who's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 Raindrops keep falling. Nou, gelukkig momenteel even niet. Tenminste, toen ik hier naartoe reed was het uh, mooi helder weer. Maar uh, een mooi liedje wel van BG Thomas in deze nacht... waarin wij praten over huisdieren. En uh, specifiek over uh, overleden huisdieren. Alkborg uit Den Helder. Ja, hallo. Jij hebt, had een hond. Ik had een hond, een Malteos Leeuwtje. Een Maltese leeuwtje, dat is ja. zo'n zo zo kleine... Ja, zo'n wit, uh, wollig uh, beest. Hij was ja. wel de grootste in zijn soort. Oké. Okay. Maar uh, toch niet, zo, zo, niet geen herdermodel, laat ik het zo maar zeggen. Zoals een typisch zo'n keffertje, toch? Die een beetje moet compenseren voor zijn gebrek en leenten. Ja, lente. Hij, kon, hij kon wel keffen, ja. Ja. <laughs> ja. ja. Maar hij is niet meer. Hij is niet meer, Nee. Hij, uh, we hebben altijd samen heel veel grote wandelingen gemaakt. Hij kon hartstikke goed lopen. Het was echt mijn maatje. Oké, okay. hoe heette die eigenlijk? Bobby. Bobby, oh ja. Ook echt, echt ja, een namig hondje. Ja. ja, ik kreeg Prachtig. hem en uh, toen had ik er eigenlijk nog niet eens zoveel zin in. Want toen had ik ook net een hond uh, laten inslapen. Oh. En toen was ik eigenlijk ook nog een beetje in de rouw. Toen dacht ik, nou moet dat nou al meteen, weet u wel. Ja. Maar goed, mijn nieuwsgierigheid won het. En ik ben gaan kijken en ik kwam bij die mensen aan. En hij sprong meteen op mijn schoot. Nou, dan ben je verloren. <laughs> ja. dus vanaf dat moment waren we maatjes. Is dat een soort verliefdheid? Of gaat het te ver? Nou, dat gaat, het is gewoon liefde voor je beest. Ja, ja. Het moest ook eerst nog even groeien. Toen dus ja. ik hem net had, dat is ook weer waar. Maar ik vond hem wel meteen heel lief. En hij was ook lief. Hij was gewoon een ja. hartstikke lieve hond. ik heb, uh, hij, hij ging overal mee naartoe in de fietsmand... Op visieten en naar het strand en uh, nou ja, noem maar op. Hij hoorde gewoon bij me. En hoe lang heb je plezier gehad van Bobby? Tien jaar. Tien jaar. Ja. Dus het is niet eens zo lang, want ze kunnen geloof ik wel zeventien worden. Maar ja, wij worden ook allemaal geen honderd natuurlijk. Mm. Je had hem gekregen als puppy? Ik heb hem gekregen als... Oh, nou ja, hij was een jaar. Oh, ja. En die mensen die uh, kregen gezinsuitbreidingen. Toen was er geen plaats meer voor Bobby. Oh, ja. En uh, nou ja, toen is hij bij mij terechtgekomen. Ah, Oké. Okay. En ik ben er van, heilig van overtuigd dat hij een geweldig leven bij mij heeft gehad. Ja. We hebben veel gelopen en uh, nou dat zeg ik, ik liet hem, uh, nou ja, hij moest wel eens alleen zijn als ik naar de zangclub ging of ik, weet ik veel, maar toch niet veel. Als okay. ik hem half mee kon nemen, dan nam ik hem mee. Ja, gezellig. Ja, dus het is nou echt heel erg wennen. Ja, stil in huis. Ja. Want je, je woont alleen? Ik woon alleen, ja. Ja. En uh, nou ja, ik heb uh, aan de dierenarts gevraagd of het mogelijk was dat ik hem uh, mee terug mocht nemen. Na het spuiten Na het, het slaap. Ja, ja, ja. ja, oh god. Ik ging met hem op de fiets naar die dierenarts. Hij ging nog helemaal blij mee. Ja. Vreselijk. Hm. Maar goed, uh, uiteindelijk... Uh, want wa waarom? Wat, wat, wat had hij eigenlijk? Nou, hij had het dus aan zijn hart. Ja, hij had het zo benauwd. Ach. En uh, ik moest op een gegeven moment ook s'nachts eruit. Want dan blafte hij ieder Dan had hij het zo benauwd. Dan wist hij niet waar hij het zoeken moest. Hm. Nou ja, dan vind ik dat het tijd is om naar een dokter te gaan. Ik, hij was al een tijdje aan de pil hoor. Ik wist dat hij het aan zijn hart had. En dat, dat gaat ook niet over. Dat wordt ah. alleen maar erger natuurlijk. Ja. Dus, uh, nou ja, op een gegeven moment dacht ik: dit wil ik niet meer voor hem. Als ik nou al nachts loop te wandelen om de paar uur, dan wordt het toch al wat hè. Ja, en, en toen zei je tegen de dierenarts: mag ik ermee terug naar huis? Dan ja, mocht. Ik zeg, Mag ik ermee terug? Nou ja, tuurlijk, zegt hij. Ik zeg, ik heb ja. een dekentje in mijn fietstas. Nee hoor, hij zegt, ik heb wel een mooie badlaken voor je. Oké. Okay. De dokter was hartstikke lief. Nou, en daar ging ik met mijn vrachtje. Nou, toen had ik wel even een brok in mijn keel, hoor. Als ja. je dan zo naar huis rijdt. Maar goed, ik denk flink zijn. En uh, ik, ik heb hem meegenomen. Ik heb hem nog even tegen de schuurdeur aan laten staan. En ik heb mijn zoon gebeld. Uh. En uh, die heeft een mooi gat gegraven. Hij had eigenlijk zelf zijn plekje al uitgezocht. Want hij uh. was op dat plekje altijd al aan het graven. Okay. Dus ik zei altijd wel uit een geintje. Nou, hij is eigen graf aan het graven. <laughs> <laughs> en nou was het zover. En uh, uh. Nou, toen hebben we hem inderdaad daar uh, begraven. Ja, want ik begrijp van de meeste mensen die zeggen... je uh, laat die die cremeren naast de dood, maar, maar dat kan dus ook. Je kunt het ook in je eigen tuin... Nou ja, dat, tuin, tuurlijk, dat uh, heb ik ook wel al verbogen, maar ik heb alleen maar een oude weetje. Cremeren hangt ook weer een naam, een uh, kaartje. Kaart, ja. En hier ja. ook wel, die prik die was ook niet goedkoop maar... Toch anders. En eigenlijk ben ik hier eigenlijk helemaal tevreden mee. Ja. Ik heb hem toch nog dichtbij. Ja. Ik hoef hem niet opgezet in mijn huis te hebben. Dat gaat me te ver. Ik heb mooie foto's van hem staan. Ja. Maar uh, hij is toch dichtbij, ja? Ja, dat, dat, dat opzetten vind je te ver gaan. Dat vind ik te ver gaan. Ja. Dat is te, te, te mal. Had je, had je er al wel eens over gehoord? Ja, ik had er wel eens over gehoord, maar ja. ik, ik schud zoiets geks meteen van me af. Ik denk ja. dat vind ik zo onnatuurlijk. Ja. Nee, ik heb heel veel van hem gehouden. Ik heb werkelijk alles voor hem gedaan. En dat zeg ik, het idee dat hij vlak bij me in de aarde ligt, vind ik prima. Ja. Ik heb een mooie plak van een boomschors. Heb ik. Daar heb ik zijn kop op geschilderd. Oké. Okay. En zijn naam erop gezet. En dat is zijn grafje. Een soort grafmonumentje. Grafmonumentje, ja. Zo, zo gek ben ik dan wel. <laughs> en ik neem ook geen hond meer, want ja, ik heb het zelf ook aan mijn hart. En ik ben 70. En nee. als een hond nou weer tien jaar wordt en ik haal dat niet... waar moet hij naartoe? Ik heb drie kinderen die werken. Ja. En nou, dan moet hij naar het asiel en dat zou ik niet kunnen verdragen. Nee. Als je ze alle liefde geeft die ze hebben en ze eindigen dan in het asiel... Dus ik denk, verstand gebruiken. Ik heb wel hier op de buurt gezegd tegen alle mensen, want je raakt natuurlijk erg bevriend met iedereen, omdat je altijd met hem loopt te wandelen. Ja. Als jullie eens weg moeten of ziek zijn of weet ik wat, dan wil ik best op jullie hond, uh, met, met jullie hond lopen. Ja. Okay. Nou, zo, heb ik dat, zo doe ik dat. Dus af en toe dan loop ik eens met een hond van de buren. Dus, dus voor jou geldt eigenlijk hetzelfde als uh, wat Petra er straks vertelde. Van, uh, het, het, dat huisdier helpt jou juist in het leggen van contacten met je buren in dit geval. Nou, dat klopt. Want toen ik hier kwam wonen... ja, toen kende ik natuurlijk ook niemand ja. tien jaar geleden. Want ik kwam eigenlijk... Ik, ik had hem net en toen gingen we hier naartoe verhuizen. Oh ja. En uh, nou, toen kende ik niemand. Maar je gaat met zo'n bezie wandelen en het, hupp, het is meteen contact. Ja. En ik woon vlakbij een groot park... Nou, dat is helemaal ideaal natuurlijk. Daar lopen altijd hele bossen tegelijk te wandelen ja. met, met de hond. Dus ik heb heel veel mensen leren kennen. En toen hij ook dood was, het was ongelooflijk. Het ging als een lopend vuurtje. Ja. En ik heb zoveel kaarten gehad van mensen. Oh ja. Dan was het hartelijke groetjes van vrouwtje van uh, Lara of vrouwtje van uh, Nero. Ja, ja, zo en dan gaat. wist ik wie het was, want anders de, die namen die zeiden me nog niet eens wat. Want je kent elkaar alleen maar van de honden. Ja, ja, ja. Maar goed, zo verwerk je het dan toch. Ja. Al die hartelijkheid om me heen. En nou kan ik een beetje hartelijkheid teruggeven... door als mensen er iets wat hebben. Niet als ze geen zin hebben, maar gewoon als Ik weet zelf, als ik ziek was, dat ik dacht... Oh, oh, wat moet ik dan nou met die hond? Dan moet ik er even goed uit, weet je wel. Ja. En dat wil ik dan, dat ik dat dan voor de mensen op de buurt kan doen. Ja, en, en, en andersom dan ook. Hè? En als het nou, nodig toch? is. ja. Ja, fijn ja. idee, dus je, ja. Ja, jullie vormen zo wel een, een, een goede gemeenschap met elkaar. Ja, ja, ja, ja het is, uh, wat dat betreft uh, leer je, je leert zo snel de mensen kennen als je een hond hebt. Nou, dat is ja. ook met kleine kinderen nou, ik, natuurlijk ik zat, ook zo. Ik zat inderdaad, ja, precies, met kinderen werkt het even goed, maar ik ja. zat inderdaad ook te denken, welke mensen ken ik in mijn straat, nou naast mijn directe buren, inderdaad ook de, de mensen met een hond? Want die ja. zie je inderdaad op straat. Ja. Klopt? Ja, dat is gewoon zo. En je leeft met iedereen mee, want dan is er eentje ziek... of er gaat er eentje dood, of nou, heb je het al gehoord? Ja. En, en toch is het iets van, uh, van, van meeleven met elkaar. Ja. Het, het, het, geeft, maar het is niet iets van roddel of zo, maar het is gewoon toch wel... Uh, dat soort dingen, dat je dan toch met elkaar meeleeft. Nou, mooi. Ja, het is een hele fijne buurt. Goed zo. Goed om te horen, daar in Den Helder. Ja hoor, ja. het is goed wonen in Den Helder. Goed zo. <laughs> Nou, ik vond het fijn even in uw uitzending te zijn, want ik, mijn hart is er nog wel vol van. Ja, nou mooi. Goed om te horen. Ik vond het een mooi verhaal. Dank je wel, Anke. Dank u wel. En de sterkte met het verwerken nog. Ja, dank u wel hoor. Oké, okay. goeienacht. Goeienacht nog. Dag. Dag. Zo, dat was Ank uit de Helder. En heb je nou zelf ook een hond of een kat? Of misschien wel een heel ander huisdier? Noem maar wat. Een geit of zo. Dat kan tegenwoordig ook allemaal. van varken. Uh, en, en wat heb je allemaal over voor je huisdier? Wat, wat doe je met je huisdier als het is overleden? Bel met je verhalen 0800 1121. Dat was uh, Pride van Ted Krocrell in deze Dit is een Nacht... waarin we het hebben over huisdieren. En uh, wat je eigenlijk moet doen met je huisdieren als het eenmaal is overleden. Daar, uh, daar heeft Maria ook ervaring mee. Maria, ja. kom er maar in. Je had een hondje? Ik had um, een bokser. Een bokser, oh ja. Een bokser, en mijn bokser heette Vriendje. Oké. Okay. En vriendje is, um, even kijken, twee maanden geleden overleden. Ja. En ik heb... Godje. U <coughs> schiet opnieuw. even vol. Ja. Opnieuw. Ja. ja. Opnieuw. Ja, ja, ja. Ik begin gewoon opnieuw. Vriendje is twee maanden geleden overleden. Ja, en ik heb uh, vriendje laten cremeren. Ja. En ik heb de urn. Ja. Neem de tijd hoor. Wacht. en ik heb de urn, heb ik, uh, mijn ouders die uh, hebben een, een, een, uh, een graf op een kerkhof. En dat is niet een graf met een steen, maar een, een, een graf uh, uh, met uh, zand en uh, bloemen en zo. En ik heb de urn van mijn hondje, heb ik ingegraven bij mijn ouders. Oké, okay. dat is... Uh... Dat betekent dat, dat uh, een vriendje heel veel voor je betekende. Alles? Ja. Ja. Ja, want dat is, niet, dat is nogal wat, toch? Bij je ouders? Uh, ja, maar het is... Um, het graf van mijn ouders, dat is een, een, een plaats die bewaard blijft. Ja. En dat is, ik, ik weet niet waar, 15, 20 jaar of zo is dat een gereserveerde plaats. Oh ja. En uh, uh, ja, ja... Ik, ik dacht daar goed aan te doen. Ja, ja want dat was ook je afweging. Dan, dan, uh, dan heb ik een plek om naar terug te gaan voor de komende twintig jaar. Ja, maar ook jaar. de plaats. Want ik woon helemaal buitenaf. En ik heb eerst gedacht: van, Nou, ik laat mijn, uh, mijn, hondje hier, ik, ik, ik mijn hondje achter in de tuin. Ik heb een ja. hele grote tuin. Ik woon helemaal buitenaf. Maar toch, uh, uh, wie weet komt er na mij iemand anders wonen die dat grafje niet respecteert. En dit is een gerespecteerd graf. En ja, ja zo heb ik dat uh, bedacht. Oh ja. ja. Dat was je afweging. Ja. Dat was mijn afweging. Maar ik wil nog even eigenlijk heel kort ja? uh, iets zeggen over het uh, laatste telefoongesprek wat die mevrouw had. Um, die mevrouw die vertelde dat. Um, dat uh, uh, vanwege uh, uh, die mevrouw had een AOW uitkering. Ja. ja. En um, uh, het cremeren van een hondje, van ja. een hond, dat kost een hoop geld. Ja. Hoeveel eigenlijk? Nou. Voor wat voor bedrag hebben we het dan? Ik heb, uh, ik heb uh, betaald mijn laatste rekening. Moet ik even goed nadenken, want uh, ja, dat was toch iets van 500 euro. Nou ja. Nou, dat is inderdaad heel wat. Zeker als je moet rondkomen van een uh, uitkering. Ja, precies. Ja. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik dat dan even wel kan betalen. Maar toen ik die mevrouw aan de telefoon hoorde... en dat ik dacht van nou, kijk... je wilt dan echt het allerlaatste voor je hondje doen... maar je kunt dat dan financieel niet uh, bekostigen... dat ja. vind ik dan eigenlijk wel heel jammer. Ja, ja. En ik heb uh, mijn hondje laten cremeren... ik kreeg een hele mooie urn... Uh, ...heel mooi door een kunstenaar gemaakt. En dat kost natuurlijk een hoop. Dat kost, dat kost geld. Ja. Maar op het moment dat mijn hondje overleed... ...wilde ik dat gewoon allemaal... ...tot het laatst toegeregeld hebben. En um, ja, nou goed. Zo heb ik dat gedaan. Ja, ook al kostte dat dan een centen. En ik ben heel blij dat ik dat, dat, dat ik dat zo heb kunnen doen. Goed zo. Nou, Maria, bedankt voor je verhaal. Ja, graag gedaan. En uh, zometeen na drie uur... Praten we hier op Radio 1 verder over uh, huisdieren. Hoe ver ga je eigenlijk in de liefde voor je huisdier? Wat voor uh, bijzonder verhaal heb je over je huisdier? Wat doe je met je huisdier als het is overleden? Bel met je verhalen straks na drie uur. Nu eerst het nieuws.